De NASA krijgt de komende jaren nauwelijks extra geld van de Amerikaanse regering. Het budget voor de ruimtevaartorganisatie neemt in 2016 met ruim anderhalf procent toe. De komende vijf jaar mag NASA jaarlijks bijna 19 miljard dollar uitgeven. Het brengt NASA volgens een regeringshoordvoerder niet in problemen, maar het zal het werk zeker afremmen. Na Amsterdam, gisteren, wordt vandaag in het OV in Den Haag actie gevoerd. Het kabinet wil 120 miljoen bezuinigen in de drie grote steden. Stadsgevest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam... probeerden gisteren met een kort gedingde acties te voorkomen, maar dat verloren ze. En dan morgen wordt de actie gevoerd in Rotterdam. Het weer, de dag begint met zon en mist. Later raakt het bewolkt en tegen de avond valt er vanuit het zuidwesten regen. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS-journaal. In cirkel Zandvoort ben jij...